Inwoners van Zuid-Soedan stemmen deze week over onafhankelijkheid. Volgens de onafhankelijke waarnemers verloopt het referendum tot nu toe zonder problemen. De Amerikaanse oud-president Carter is een van de waarnemers. Hij zegt dat de Soedanese president al-Bashir de volledige staatsschuld van het zuiden over wil nemen als er voor onafhankelijkheid wordt gestemd. Op die manier kan het zuiden met een schone lei beginnen. De Baskische terreurgroep ETA heeft aangekondigd voor goed de wapens neer te leggen. Vier maanden geleden besloot de ETA al tot een voorlopig staakt het vuren. De Basken maakten hun besluit bekend via een mededeling in de krant. De ETA zegt op een vreedzame manier verder te willen strijden voor een onafhankelijk Baskenland. Correspondent Rob Sauerberg.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 Het Duitse autobedrijf BMW heeft het vorig jaar goed gedaan. Er werden bijna anderhalf miljoen auto's verkocht, zo'n 14% meer dan in 2009. Duitsland blijft de grootste afzetmarkt voor BMW, maar ook in de Verenigde Staten is BMW een geliefde auto. In China was de verkoopstijging het grootst, maar dat gold vorig jaar voor alle automerken.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag Straks. Om rond kwart over drie, tien voor half vier... gaat Michael Pastors in onze dagelijkse rubriek een appeltje schillen. Meneer Pastors, goedemiddag. Goedemiddag. Ik trouwens uh, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam... moeten we er even bij zeggen voor de mensen die u nog niet kennen. Waar gaat u het over hebben straks? Over uh, de provinciale verkiezingen die er binnenkort aankomen... en uh, de verhoging van de wegenbelasting... die de meeste provincies na de vorige verkiezingen... heel stiekem hebben doorgevoerd. En uh, wie gaat u daarover aan de tand voelen? Uh, dat wordt Lisbeth Spies van het CDA. Dat is de partij die in Zuid-Holland verantwoordelijk was... voor de grootste verhoging van Nederland. Oké, okay. dat straks. Maar eerst gaan we naar Amsterdam-Zuid. Ja, want daar staat een Joodse synagoge. Die zijn natuurlijk altijd Joods. Paul, naast een school met 70% allochtone leerlingen. En Dat leidde geregeld tot spanningen. Zelfs tot het gooien van stenen naar de synagoge. Een project dat vandaag wordt afgerond moest zorgen voor betere verhoudingen. Is dat gelukt? Vlaggever Maarten Hag was bij de afsluiting. Voor de bosland is het gebruikelijk om een panny aan te trekken. Die heb ik nu aan. Degenen die moslim zijn uh, geloven allebei allemaal in één God. Zoals u ziet heb ik hier een dilemma aan. Dat is gebruikelijk voor de vrouwen om op straat te dragen in Marokko. Applaus. Leerlingen van het ROC aan de Zuidelijke Wanderweg in Amsterdam-Zuid... ...presenteren zichzelf aan de Liberaal-Joodse gemeente. Splinternieuwe synagoge hier, geloof ik. Madelon Bino. Ja, dat klopt. Eind augustus is, uh, is onze synagoge officieel ingewijd. Het ziet hier allemaal prachtig uit, modern, strak. En de leerlingen van de ROC laten hier de culturen zien waaruit zij voorkomen. Dat is allemaal in het kader van een project, daarover straks meer. Maar wat is nou eigenlijk de aanleiding geweest uh, voor jullie als synagoge... om uh, initiatief te nemen tot dit project? De aanleiding is dat we hier tijdens de bouw al stonden... En we zagen hoe dicht we op elkaar kwamen te zitten. Er zit maar het vijf meter tussen het ROC en onze nieuwe liberaal-joodse gemeente. En toen dacht ik, we moeten daar wat mee. Ja, want dat was eerder misgegaan. Nu, eerder zaten we wat verder af uh, van het ROC. Ja, er zijn een aantal incidenten geweest in het verleden. Met uh, leerlingen die stenen gooiden, dan de synagogen en andere, ja, wat vervelende dingen. Er zijn ook leuke dingen geweest in die tijd, maar er zijn ook wat uh, vervelende incidenten geweest. Lijkt me best angsterjagend, alsof we met stenen wordt gegooid and mm -hmm. Het was vervelend en we hadden toen ook al meteen iets van, nou dat moeten we voorkomen, we moeten elkaar leren kennen. Onbekend maakt onbemind en ik heb een project geschreven en dat heette Leer je buren kennen. En daarmee zijn we vorig jaar naar het ROC gegaan om daarover te praten met de docenten. Om te kijken wat we kunnen doen om elkaar beter te leren kennen. We zitten al in een Joods-Marokkaans netwerk, we hebben contact met Turkse groepen, Marokkaanse groepen. Maar ik, ik heb nu het gevoel, iedereen roept van alles, maar we moeten heel klein beginnen en begin gewoon bij onze buren elkaar te leren kennen. En het liefst zou ik willen dat al die leerlingen een keertje bij ons naar binnen komen. En een keertje kijken wie we zijn. Wat nou echt Joden zijn. Hoe ze eruit zien. En dat we ook maar hele gewone mensen zijn. En eh, als je elkaar leert kennen. Dan wordt het ineens heel anders allemaal. Zeg dit maar. Wanneer begin je met het dragen van een hoofdtoek? Op welke leeftijd? Ten eerste, je moet er klaar voor zijn. Je moet het niet dragen omdat je ouders het willen. Maar je bent eigenlijk verplicht om de regels na te komen. En dat is bedekken van je haar. En dit doe je na je menstruatie. Dan ben je een volwassen. En dit is ook zo met de jodendom. Want zodra jij zeg maar, ongesteld bent geweest, dan ben jij een jonge dame. Zo gaat het ook bij de islam. Vandaag is één klas van het naastgelegen ROC op bezoek... ...bij de synagoge om zichzelf te presenteren in al hun diversiteit. Ik zie veel hoofddoekjes, maar ook allerlei andere kleurrijke gewaarden. En ik zie een Turkse vlag, een Surinaamse vlag. Lia Adams, u bent docent op de ROC. En u bent heel nauw betrokken bij het project Leer je Buren Kennen. Ja. Kunt u eens vertellen, wat hebben jullie de afgelopen tijd allemaal gedaan... ...om hier vrede te stichten tussen ROC en synagoge? Ze zijn naar het Joodse Historisch Museum geweest. Ze hebben... Um... Een, een dag, een middagje meegemaakt, een feest, het Ghanouka-feest, wel te verstaan. Ze zijn ook een keer hier uh, langs geweest in het gebouw van de Joodse gemeente voor een rondleiding. Dus ze hebben ook ze les hebben, gehad? Oh, ja, ze... dat klopt. Ze hebben ook een les, uh, les Jodendom gehad, een gastles, Ook verzorgd door iemand die verbonden is aan de liberaal-Joodse gemeente. En, uh, dus ik moet zeggen dat ze zich uh, ja, toch wel behoorlijk hebben georiënteerd. En de bedoeling van die opdracht is dus ook van, vanuit die oriëntatie, op het Joodse geloof. Kijken hoe ze dat in hun presentatie naar voren kunnen brengen. Je hoort ze soms zeggen, ga terug naar je eigen land. Maar wanneer dat gebeurt, loopt het uit de hand. Dit is de waarheid. De realiteit, één groot feit. Toon elkaar wederzijds respect, want in principe, denk maar na, niemand is perfect. Dankjewel. Nou, de presentatie is afgesloten met een prachtig gedicht over de waarde van multicultureel samenleven. Uh, drie studenten staan uh, bij me. Ja, ik ben Lorraine Marengo en ik kom uit Suriname. Ik ben Esma Kasha en ik kom uit Marokko. Ik heet Asi B. Ranolle en ik geloof in de islam, Turkse afkomst. Uh, hier zijn jullie te gast in de Joodse synagoge. Afgelopen maanden hebben jullie via allerlei projecten elkaar ontmoet. Wat hebben jullie nou met name geleerd? Nou, in het begin wist ik helemaal niks over de jodendom. Wat je wel vaak hoorde, dan zeggen ze van, dan schelden ze elkaar met van, kanker, jo. Dan denk ik van, wat is de achterliggende gedachte daarvan en waarom zeg je dat? Nou, dat heb ik ten eerste nog nooit begrepen. En nu vooral ik meer over de jodendom weet, het zijn geweldige mensen. Dus ik ben er nog steeds niet achter gekomen waarom ze zo iets denken eigenlijk. Ik had ook niet echt een beeld van joden. Je weet wel dat ze zo'n kippeltje hebben, maar dat was ook echt het enige. Je zag er... ze wel eens rondlopen, ja, je, ziet, je ziet ze wel rondlopen, ja, en dan weet je wel van, ja, dat zijn joden... Asli vertelde net ook dat ze worden uitgescholden of dat het als een scheld wordt gebruikt. En daar begrijp ik ook helemaal niks van. En ja, verder, ja, je ziet wel, ze komen best wel veel in het nieuws de afgelopen tijd. Dus... Met name ook vanwege hè, de, de oorlog in, in Israël, de, de ja. ruzie rondom de Gazastrook. Uh, Esma en Asli, jullie komen uit de islamitische cultuur. Hoe wordt daar dan thuis over gesproken, over die oorlog bijvoorbeeld en dan over Joden? Nou, wij zijn best modern thuis, dus mijn vader is heel erg multicultureel. Hij werkt op de tram, dus hij heeft ook heel veel collega's die in verschillende geloven geloven. Die heeft totaal geen problemen mee. Die heeft totaal geen problemen en die is in, te in tegendeel heel erg positief. En ben je eerst maar thuis? Ja, wij hebben ook niet echt voor delen over andere geloven. Het is natuurlijk heel naar om te zien wat er allemaal gebeurt. En er zijn een hoop jongeren in Amsterdam die zich dat wel erg aantrekken. Hè? Die daar heel erg mee bezig zijn met die oorlog. Ja, dat klopt. Uh, Joden die op straat worden aangevallen of uitgescholden. Ja. Ik vind het heel erg sneeuw ten eerste. Want ik heb de Joodse mensen leren kennen. Ik heb gesprekken met ze gevoerd. Ze zijn erg gastvrij. Dus ik denk zeker dat als ik zoiets op straat loop, dat ik zeker voor ze ga... Ik ga ze gewoon echt verdedigen, want ik weet al hoe ze in elkaar zitten. En het is zo leuk, want we zijn één eenheid. We geloven allemaal in één God. Dus ik denk, in plaats van elkaar te beschermen en voor elkaar klaar te staan. Ik weet niet waarom er zoiets gebeurt. Ik vind het heel jammer. Ja. Ik denk ook dat als er veel projecten als deze komen, dat ze dan gaan inzien van, wauw, wat heb ik gedaan. Het zijn zulke aardige mensen, zo gastvrij. Maar ja, waarom, waarom doe je dat? Het slaat eigenlijk nergens op. Nou, uh, Madelon Pino van de Liberaal-Joodse gemeente. Dan moet u als muziek in de oren klinken. Ja, ik hoef hier eigenlijk helemaal niets meer aan toe te voegen. En ik denk dat dit kleine project van ons heeft bewezen... hoe belangrijk het is om elkaar te leren kennen... En als Liberaal Joods Gemeente willen we er ook alles aan doen om, om dit project voor te zetten. En eigenlijk hoop ik dat Want we. Dit wel... was de afronding eigenlijk al, hè? Dit was de afronding. We hebben dit met één klas gedaan. Maar ik zou dit wel met duizenden leerlingen willen doen. En ik zou zo graag de mogelijkheid willen. En ook in financieel opzicht zouden we heel ah, erg graag. we u geld nodig. We hebben geld nodig. We hebben subsidie nodig. Om op grotere schaal dit project te doen. Om elkaar te leren kennen. Om elkaar te leren waarderen. Ik denk dat persoonlijk ontmoeten het allerbeste is wat je kan doen op dit gebied. Nou, we zullen de vraag doorspelen aan de wethouder. Yes. Lia Adams, de docent op het ROC. Wat wilt u verder doen met dit project? Het zit gewoon in het programma. Dus er komt zeker weer een andere klas en nog meerdere klassen in de toekomst. En ik wil ook aansluiten dat het voor ons ook een kwestie is van financiën. Hoe meer financiën we hebben, hoe meer we ook kunnen doen. Tot zover de reportage van Maarten Hag over de verhouding tussen synagoge in Amsterdam-Zuid en de daarnaast gelegen school. Aan de telefoon de Amsterdamse wethouder André van Es en rabijn Raf Evers. Nou mevrouw van Es, de vraag was heel duidelijk uit de reportage. Geld hebben ze nodig, subsidie hebben ze nodig. Heeft u dat voor ze? Nou, mag ik eerst nog iets inhoudelijks ja, natuurlijk. zeggen? Ja, Want ik, het, het, het is zoals mevrouw al zei, het is een klein project... maar ik ga ervan uit en weet eigenlijk wel bijna zeker... dat het een heel erg belangrijk en veelbetekenend project kan zijn. Want als je de mensen in de reportage ook de leerlingen hoorde spreken... Hè, dan gaat daar zo'n openheid van uit en het besef... Hè, dat je niet op je vooroordelen moet leven... maar daar altijd dwars doorheen contact met elkaar moet hebben... dat dit zijn voor mij de hele belangrijke dingen... voor het burgerschap in Amsterdam. Nou ja, dus, dan gaat de portemonnee open, denk nou, ik dan. Nou, uh, u weet ook misschien dat het geld in Amsterdam op is. Ja. He, dus dat is... Uh, het, het is ik, ik, ik begrijp heel goed de vraag. En uh, ik, je zou kunnen zeggen... nou, wat, wat is er nou makkelijker dan te zeggen? Nee, natuurlijk, duizenden leerlingen... daar gaan we een hoop geld overheen gooien. Maar dat is er niet. Dus dan moeten we heel goed kijken met elkaar. En dat, en, en dat is het enige wat ik op dit moment wil zeggen. Dat ik met mijn collega Lodewijk Ascher, die is wethouder voor onderwijs, en ik zelf vanuit de diversiteit- en integratieportefeuille heel goed met elkaar gaan spreken over hoe we dit goede initiatief nou toch kunnen uitbreiden. Dat er is overigens iets. Wat wij natuurlijk al heel erg proberen met onze afspraak... dat we het komend jaar toch echt met alle bestuurders in Amsterdam... alle basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs gaan bezoeken... om te spreken over discriminatie. Ja, want dat hoort bij een uh, bredere campagne die morgen in Amsterdam begint. Een antidiscriminatiecampagne. Um... Hoe ziet die campagne er verder uit? U gaat naar lagere scholen. Wat, wat gaat u verder doen? Ja, nou, die campagne die wij morgen uh, starten... dat is echt een, uh, een, een, een, ja, zeg maar een, een bewustwordingscampagne. informatiecampagne. We hebben een, een uh, prachtig beeld laten maken... wat, uh, wat als het goed is, op, uh, als het lukt. Hè, niet alleen vanuit het uh, stadhuis, vanuit de bestuurders... maar op heel veel uh, gevels van maatschappelijke organisaties komt te hangen. En de, uh, waar heel groot staat discriminatie... met de drie uh, kruisen van Amsterdam erdoorheen. Amsterdam is er klaar. Daarmee. En Amsterdam is er klaar mee. Dat kan dan, daarmee kan. Hè, dat, kan dat kan ieder voor zich invullen, bij wijze van spreken. Nee, ja. ROC in Amsterdam-Zuid of welke andere school dan ook. En wij hopen dat daar uh, een, een echt een grote werking van uitgaat. Dat iedereen uh, bij zichzelf nadenkt. Inderdaad, discriminatie, joden bedreigen of uh, homo's in elkaar staan, dat mag absoluut niet. Dus dat is, dat is het start. En aan de hand daarvan, nogmaals, gaan wij natuurlijk uh, ook, ook heel erg met scholen in gesprek over. Vindt er hier nou discriminatie plaats? En wat doe je er dan aan? Nou, Laten we eens even naar, naar Rabijn Evers gaan. Uh, u heeft daar het last van, discriminatie, als uh, zichtbaar Joods in het Amsterdamse straatbeeld. Zo'n ja. campagne als, de, als uh, de wethouder nu aankondigt en zo'n project als we net ook al hoorden in de reportage. Heeft u daar wat aan als Joodse gemeenschap? Daar hebben we zeker wat aan als Joodse gemeenschap. Het is een geweldig positieve inzet om uh, de verdraagzaamheid en de tolerantie in de stad te vergroten zodat niemand uh, meer zich hoeft te schamen voor zijn geloof. En uh, ze niet wordt uitgescholden om zijn geloof. Althans, om die uiterlijke tekenen daarvan. En uh, ik denk dat het enorm bijdraagt aan de goede, uh, het goede klimaat hier in de stad. Dat klinkt heel positief. Ja, ik ben ook heel positief ja. erover. Er is steeds meer initiatieven. En ik denk dat de aandacht ervoor. Uh, ook bij de politiek ontzettend belangrijk is. Want juist de politiek moet een signaal geven van dit kan niet, dit willen wij niet in deze stad. En alleen dan kunnen we dit probleem oplossen. Ja, maar mevrouw Van Es, dat, dat signaal geeft u heel duidelijk af als politiek. U zegt, we gaan ook in gesprek, we gaan kijken, is er discriminatie? Nou, dan, dan dat denk ik, Ja, over. dat weet u toch al dat het er is? Dus dat, ja. dat hoeft u toch niet te onderzoeken, zou ik nee, toch denken? Nee, dat gaan we ook niet meer onderzoeken. Nee, nee. We, wat we doen is he, we nu, nu kijken wat we tegen kunnen doen. Ja, maar is dat dan in gesprek gaan? Of heeft u daar ook een heel duidelijk ideeën over wat u daartegen zou kunnen doen? Nou ja, in, in gesprek. Kijk, wat, de, wat je nou kan leren van zo'n project wat u net heeft uh, laten horen, dat is dat je, um, he, de, dat je het kleine als het ware moet eren. He? Dat, want het, vindt zich, het, het speelt zich nou juist heel vaak af juist tussen buren. He, tussen mensen die in dezelfde straat wonen, in dezelfde wijk wonen. Ik zeg altijd, je bent met z'n allen verantwoordelijk voor Amsterdam. En als je weet dat Amsterdam he, 177 nationaliteiten kent, heel veel verschillende mensen, dan weet je ook dat je met z'n allen verantwoordelijk bent voor die stad. Dus dat is de boodschap die wij uitdragen. En dat dat zijn ook de initiatieven die wij steunen en uh, hopen groter te maken. Ja, Rabijn Evers, u heeft last van jongeren die u uitscheldt als u over straat loopt. Ja. Uh, de de, de voorstellen die mevrouw van Eest doet, zijn die voldoende voor u? Nee, zeker niet. Er moet veel meer gebeuren. Nogmaals op uh, overheidsniveau, op het lokale overheidsniveau, dus Amsterdam. Uh, er moet heel duidelijk een veel betere aangifteprocedure... van makkelijker aangifte kunnen doen over uh, dat uitschelden op straat... bij de politie via internet bijvoorbeeld... Dat je niet een halve dag op het politiebureau hoeft te zitten om dat allemaal in te vullen. En eh, ook op scholen moet er heel veel meer gebeuren. En in het onderwijs moet het een belangrijk integraal onderdeel zijn dat niet discrimineren. En ik denk dat het voor een goede samenleving nog veel belangrijker is dan rekenen, schrijven. Eh, taal, eh, geografie, aardige. Ja. En bent u ook met elkaar in gesprek, mevrouw Van Is? Met Rabijn Evers, met de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Um, nou, ik. ik... Ik spreek natuurlijk met de Joodse gemeenschap in Amsterdam, zoals ik met alle gemeenschappen spreek, ook over dit eh, onderwerp. Ik ben het overigens met de rabbijn helemaal eens, dat eh, aangifte, de aangiftebereidheid moet groter worden. Maar dat betekent ook dat de mogelijkheden versterkt moeten worden, dat de reactie van politie en justitie vers, versterkt moeten worden. Dat is natuurlijk ook iets wat wij hier doen en waar de burgemeester in, in het kader van, van de driehoek, in zijn overleg met de hoofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van justitie weet, van maakt. Dus die kant moet ook echt versterkt worden. Maar natuurlijk zijn wij in gesprek. Hè, en, en, en natuurlijk komen daar ook uh, gemeenschappelijke voorstellen ja, uit. Ja, bij Evers, wordt u voldoende gehoord? Ja, zeker. zeker. Maar uh, het kan beter. Met name die aangifte, dat is een, echt een doorn in het oog van veel mensen... dat het veel te lang duurt. En uh, ja, dat moet gewoon via, via internet kunnen. Ja, en, en snel. Oké. Okay, nou, Mevrouw van Nijs, u wou mij niet toezeggen dat u geld gaat geven... maar kunt u dat wel toezeggen dan? Ja, dat de internet aangift, kijk dat, dat geldt natuurlijk voor alle aangiftes. Hè? Dus dat, uh, ik, ik kan er natuurlijk helemaal niet toe zeggen. Oh, dat u bent dat toch wethouder of niet? Oh. Ik ben wethouder, maar, maar daar, daar zullen we toch echt voor uh, okay. uh, aan moeten kloppen. Maar Bij de politie ernaar... en, uh, en de ICT ontwikkelingen okay. daar. Maar ik begrijp uh, wat de rabbijn zegt heel goed. En ik denk ook dat hij daar een heel goed punt heeft. Oké, okay, goed. Hartelijk dank. André van Es, wethouder van Amsterdam. En rabbijn Evers, uh, die is rabbijn in Amsterdam. Ja. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is Marco Pastors, oud-wethouder in Rotterdam... tegenwoordig fractievoorzitter van uh, Leefbaar Rotterdam... en ook uh, consultant tegenwoordig. Zeker. Uh, u zei straks al, zullen we maar je zeggen, geloof ik, deden we. Je ja, zei genoeg. straks al, ik wil een appeltje schillen... met uh, Lisbeth Spies van het CDA over de provinciale opcenten. Wat is er aan de hand? Uh, nou, bij de vorige verkiezingen die heb ik redelijk gevolgd. Hè. In 2007, omdat Ronald Seurus uh, meedeed met leefbaar uh, Zuid-Holland. Daar is het in de debatten niet één keer gegaan over de verhoging van de wegenbelasting. En na de verkiezingen, binnen twee maanden... Uh, hebben eigenlijk alle provincies, op Overijsland na geloof ik... hebben hun wegenbelasting enorm verhoogd. En in Zuid-Holland is de verhoging zelfs twee keer zo hoog geweest als het uh, nationaal gemiddelde. En laat nou, maar raden, Leefbaar Zuid-Holland zat niet in het college daar. Uh, die, die zat niet in het college, die zat ook in zijn eentje. Dus daar had het college ook niet zoveel aan. Maar al die andere partijen, waaronder het CDA... die toch van tevoren heel duidelijk hadden gezegd... Uh, dat ze de opzenden niet gingen verhogen, die hebben dat wel gedaan. En toen dacht ik, vier jaar geleden... de volgende keer zal ik wat beter opletten... en gaan we er eens voor de verkiezingen met die partijen over hebben. Kijk, en daarom heb je mevrouw Spies uitgenodigd van het CDA. Wat is je concrete vraag aan haar... Uh, die is uh, waarom heeft u de vorige keer uw partij zo makkelijk die verkiezingsbelofte gebroken? En hoe gaat u ons garanderen dat u de belofte die u deze keer gewoon weer doet, niet zult verbreken? Ondanks deze strenge vragen van uh, Marco Passos, hartelijk welkom, uh, Lisbeth Pies. Goedemiddag, dankjewel. <laughs> Fijn dat u aan de lijn bent, zeg het maar. Nou. De vorige keer hebben we die belofte inderdaad gebroken, maar toen was de situatie economisch in Nederland heel duidelijk anders. Toen dachten we met z'n allen nog dat we een hele mooie en economisch royale tijd tegemoet gingen. En toen zijn de provinciale opcenten door het college van CDA, VVD, Partij van de Arbeid en ChristenUnie met zo'n drie tot vijf euro per maand verhoogd. En ja, dat is ongeveer één tank per benzine per automobilist per jaar. Volmeer, zegt u. Ja, nou, dat is nog steeds uh, een fors bedrag. En uh, we willen dat de inwoners van Zuid-Holland in ieder geval niet nog een keer aandoen. En daarom is het goed dat de heer Pastors ons voor de verkiezingen van 2 maart hier al op aanspreekt. Maar ook dat we richting de kiezer een hele heldere belofte doen. In ieder geval als CDA doen we dat met overtuiging. Wij gaan de kiezer uh, niet nog een keer een verhoging van de provinciale belastingen uh, aandoen. Die kiezer die heeft het al ingewikkeld genoemd. Maar... Mag ik wat vragen? Ja. De, de vorige keer heeft u het wel uh, verhoogd... ondanks uw eigen verkiezingsprogramma. Uh, en waarom komt u nu dan in één keer aan uh, met het verhaal... dat dat economisch best wel kon? Waarom heeft u de vorige keer zo makkelijk uw belofte verbroken? Nou, die beloften hebben we dan in ieder geval met z'n vieren verbroken en het was niet uh, dat is misschien een beetje flauw, maar het was niet mijn belofte, want ik was toen niet actief in de provincie, ben dat nu nog steeds ja. niet, ben slechts lijsttrekker. Jawel, wel, maar daarom ja, nee, we de voorgangers al zeven jaar. Dat is wel even uh, de feitelijke situatie van dit dus moment. Dus u verwijt het uw partijgenoot. Uh, ik denk dat er in de onderhandelingen op een gegeven moment een overweging is geweest om die provinciale opzenden te verhogen, om ook extra investeringen voor de inwoners van Zuid-Holland te kunnen doen op het gebied van mobiliteit, en daar hebt u meneer Pastos, als inwoner van Rotterdam en als inwoner van Zuid-Holland ook profijt van gehad op een aantal punten. Dat kan wel zo wezen, maar daar had u dat... In de wegen van Zuid-Holland, dat gaan we nu niet beloven, wat we de kiezer nu heel nadrukkelijk beloven. Meneer ik wil toch wel heel graag iets zeggen, mevrouw Spies, want dat kan wel zo wezen, maar waarom heeft u dat dan de vorige keer niet in uw partijprogramma gezet. Ik vind het prachtig als u daarin zet... wij zijn zo begaan met de mobiliteit van de heer Pastors... dat wij de wegenbelasting gaan uh, verhogen. Dan weten we waar we aan toe zijn. Kijk, u mag uw eigen richting hebben... maar niet het een zeggen en het ander doen. U weet net zo goed als ik. Dat hebt u in Rotterdam zelf ook op onderdelen moeten doen. Dat je om te kunnen gaan regeren en een coalitie te vormen... soms afspraken moet maken... die niet in lijn zijn met je eigen verkiezingsprogramma. En de beste garantie om te voorkomen... Dat het CDA na 2 maart iets anders zegt dan dat we voor 2 maart doen, is ervoor zorgen dat het CDA heel sterk wordt. <laughs> nee, maart. mijn, op 2 punt, is, mijn en punt, punt gaat u nou helemaal niet CDA over het, stemt, over dan het CDA. Dan kunnen wij die belofte houden? Ja, mijn punt gaat helemaal niet over het CDA, want dat lijkt allemaal op elkaar. Ook de VVD had van tevoren beloofd dat de, de wegenbelasting niet omhoog ging. Ook de P van de A heeft het er in de campagne niet één keer over gehad. En dan uw laatste coalitiepartner, de ChristenUnie, is er ook niet over begonnen. En waar ik nu mee zit, uh, en dat, dat wil ik de mensen die naar de radio luisteren... ook zich heel goed laten afvragen, is hoe staan de partijen er de komende keer in? En waarom zouden ze op dat punt te vertrouwen moeten zijn? En daar heeft u mij ook op dit moment nog niet van kunnen overtuigen. Ja, maar nee, dan, mevrouw Spies, mag, mag, ik, mag dan... ik misschien een vraag aan koppelen? Ja, kunt, kunt u gewoon zeggen, het gebeurt gewoon niet dit jaar, wat er ook gebeurt? Want het kan ook zijn dat u zegt, we gaan weer onderhandelen. Ja, je weet nooit wat eruit komt. Ja. Voor hetzelfde geld geeft u het weer weg. Is het een breekpunt? Als, als, als het CDA meedoet in die onderhandelingen... is uh, het absoluut, wat ons betreft, de inzet om die belastingen ja. niet uh, te verhogen. Maar is het een breekpunt? Uh, Breekpunten, daar moet je helemaal niet aan willen doen. Daar moet geen enkele partij aan willen doen. We gaan met deze oh. uh, belofte. CDA uh, deed er wel eens aan hoor. Wij gaan met deze belofte naar de kiezers van Zuid-Holland. En uh, ik denk dat het heel verstandig is, want die inwoners van Zuid-Holland, die worden mogelijk al geconfronteerd met een hogere huur, ja. met een hogere zorgverzekeringspremie. Dan moeten we niet nog een keer die provinciale belastingen bijdoen. even voor doen. De held. ik geef, ik geef streng woorden. Is het een belofte of is het uw inzet in het, die onderhandelingen? Het, het is een belofte. Oké, okay, maar dat is of hetzelfde als een breekpunt. Het op. is een belofte. U dat zegt... zijn uw woorden en ik zeg het is mijn belofte aan de kiezer van Zuid-Holland... dat we die provinciale belastingen ook na 2 maart niet gaan verhogen. Nou, meneer Pastors, ja. dan kunt u toch rustig op het CDA stemmen? Nou, volgens mij heeft het CDA en de andere partijen trouwens ook het tevoren ook beloofd. Dus ik zou zeggen, een belofte uh, is niet genoeg. En uh, u kunt er misschien wel niks aan doen. <lacht> Dit is de ontevreden burger maar die nooit uw, tevreden is. uw voorgangers, u zei het net zelf, die hebben dat toch een beetje voor u verknald. En ik denk dat het misschien wel een goed idee is als u... Uh, hun fout zou goed maken. En misschien moet u zelfs wel voorstellen om terug te gaan naar het niveau van uh, de vorige verkiezingen. Nou, maar ik wil heel graag uh, uh, meneer Pastors in ieder geval bedanken... voor het feit dat hij dit punt nu al uitdrukkelijk... een hele tijd voor 2 maart aan de orde stelt. Ja. Op die manier wordt het voor de inwoners van Zuid-Holland helder... waar het CDA staat. Wij willen die provinciale belastingen niet uh, verhogen. En uh, ik hoop dat dat voor heel veel mensen een uh, argument kan zijn... om hun vertrouwen aan het CDA te geven. Ja, kunt, kunt u op het CDA stemmen nu, meneer Pastors? Uh, ik weet het niet. Ik vind dit toch wat te maken. Mede omdat het CDA, net als de VVD, PvdA en ChristenUnie... trouwens het de vorige keer uh, zo verkeerd hebben gedaan. Uh, ik vind dat je ze dat ook best wel kwalijk mag nemen. Dus ik zou zeggen dat er iets meer van verwacht mag worden. Geldt trouwens niet alleen in Zuid-Holland. Bijna alle provincies op IJ Overijssel, nou, ik zei het al... Ja. Uh, die hebben uh, de wegenbelasting uh, verhoogd. Want heeft u een alternatief? Doet Leefbaar Zuid-Holland weer mee in de verkiezingen? Nee, Leefbaar Zuid-Holland uh, doet uh, uh, niet meer mee... Uh, het is natuurlijk wel zo dat de PVV uh, mee gaat doen. En hun programma is nog niet bekend. Maar het zou mij verbazen uh, als die uh, de wegenbelasting gaan verhogen. Uh, dus we gaan dat maar scherp in de gaten houden. Maar u zegt, de PVV, daar, zou ik daar, daar ga ik waarschijnlijk op stemmen als die met een fatsoenlijk uh, programma komen. Ik ga zeker op de PVV uh, stemmen, maar het zou me wel heel erg van ze tegenvallen als ze de wegenbelasting zouden. Ik denk dat ze ook dat niet doen, dus dat is nog nou, een reden. Ja, ik, ik, ik zou om op dan hun toch eerst het uh, programma afwachten, uh, lijkt mij. En het mag helder zijn op basis van dit gesprek waar het CDA uh, voor staat. Uh, u krijgt daar mijn persoonlijke belofte uh, bij. Nou, mooier kan ik het niet maken voor vanmiddag. Ja, maar dat hangt van uw coalitiepartners af, vreselijk. Ja, maar als u er nou aan zou kunnen bijdragen dat het CDA heel veel stemmen krijgt, dan worden we heel groot. En dan kunnen we misschien wel de lead in die onderhandelingen nemen. En dat scheelt altijd een heel stuk om je zin te krijgen. Ja, meneer Pastoorst, niet ja. stil. Ja, u, u vraagt of ik een stemadvies uh, aan het CDA zou willen geven. Nou, ik denk dat dat er helaas uh, niet in zit. U vraagt het heel erg lief. Uh, maar, oei, dat is gevaarlijk om dat te zeggen. Het is, het is toch wel een hele goede en een hele sympathieke club om meneer Pastoor. U hebt er zelf ook goed mee samengewerkt in Rotterdam. Dus wie weet, uh, kan dat toch uh, u nog eens tot nadenken stemmen? Zeg nog even en iets. Ik zou, als dat PVV-programma, dat uh, moeten we met z'n allen eerst allemaal nog maar eens afwachten. Bij het CDA weten we in ieder geval ja. waar u op dit punt aan toe ja. bent. Meneer ja. Pastoor, even iets rottigs over het CDA-antwoord: de reclamespot. Pfft. Nou, dat mag best hoor. Ja, ik, heb ik waar het, het, het CDA is ongeveer net zo goed als de coalitiepartners waar ze mee zitten. Dus als ze goede coalitiepartners hebben, zoals ze op dit moment landelijk hebben... met VVD en PVV, dan is er prima mee te werken. Ja, uh, maar we hebben in het vorige kabinet gezien hoe het CDA ook kan acteren. Oké, okay. en uh, dat was uh, rotter ja. genoeg, dank u wel. Dank, dank wel. Michael Pas <laughs> en uh, Lisbeth Spies. Bedankt voor dit debat. Graag gedaan. En dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website, dag.nu, voor als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Zometeen na half vier, Tessel Blok met Villa VPro. Tessel, wie hebben jullie Goedemiddag, Elsbeth. Wij gaan het uh, in de villa hebben over de toestand van Turks-Nederlandse jongeren. Want die toestand is... Uiterst zorgwekkend, dat constateert een aantal Turkse Nederlandse professionals. Die luiden vandaag in een pamflet in de volkskrant de noodklok. Die jongeren die voelen zich eigenlijk helemaal niet welkom in het land waarin ze geboren zijn, Nederland. En eh, daardoor raken ze steeds meer geïsoleerd. En dat kan natuurlijk leiden tot allerlei onwenselijke situaties. Daarover en over veel meer zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journal. De ministers Opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid... hebben een bezoek gebracht aan Moerdijk. Ze hebben met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht gepraat. Minister Opstelten noemt de brand in chemiebedrijf Chemie Pak een ramp... en zegt dat hij maar weinig branden kent met zo'n impact.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 En de Limburgse dorpen Itteren en Borgharen zijn weer over de weg bereikbaar. Alleen de verbindingsweg tussen de twee dorpen bij Maastricht ligt nog onder water. Het waterpeil in Zuid-Limburg daalt. In het noorden van Limburg wordt vanavond het hoogste waterstand bereikt. In Kessel bij Venlo heeft de nooddijk het begeven. Enkele inwoners daar zijn geëvacueerd. Bij gevechten in Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen... onder wie 20 politieagenten, een Arabische stam en militanten... uit het noorden van het land, hebben het dorp in het midden van Soedan aangevallen. Inwoners van Zuid-Soedan stemmen deze week over onafhankelijkheid. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO.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 Er kwam net een uh, Apple-computer binnen met daarachter Francisco van Jolen. En zo gaat het heel vaak tegenwoordig. Francisco. Uh, welkom, we gaan zometeen met jou praten over de Nederlandse Wikileaks-sympathisant Rob Gongrijp. Want de VS zit achter hem aan, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over het getuigenverhoor van Potsch in Den Haag. Dat doen we straks in onze panel Schuld en Boete. Dat is tussen vier en half vijf. En we en hebben natuurlijk muziek. Precies, Tessel, wie zijn er vandaag? Freeman's Pick-up. De Zwolse band Freeman's Pickup. Zometeen tegen tegen uur uur hoort u hen langer. Ja, want we gaan het dus eerst hebben over uh, Rob Gongrijp. Hij uh, uh, wordt gezocht door Amerika. Die heeft namelijk de jacht geopend op die Nederlandse Wikileaks uh, sympathisant. Uh, zo is de blogdienst Twitter gevraagd om gegevens van de Nederlander af te geven. En in de Telegraaf van vandaag wordt uh, Gongrijp neergezet als een uh, soort terrorist. Francisco van Jolen, uh, ik heb jou even geïntroduceerd. Internetjournalist, hoofdredacteur van de site joop.nl. En ook persoonlijke kennis van Gongrijp. Mm -hmm. Dat mogen we ook wel zeggen. Want uh, hoe las jij vanmorgen de Telegraaf met een pagina groot verhaal in het midden en op de voorpagina vs achter hacker grijp aan? Wat dacht je? Ja, nou, ik moet even corrigeren. Volgens mij wordt hij niet gezocht door de Verenigde Staten. Uh, de, de Verenigde Staten hebben, hebben de justitie heeft alleen maar zijn uh, gegevens bij Twitter opgevraagd. Dat is toch onder... Ze zijn met een onderzoek bezig. Dat weten mm -hmm. we ook al lang. Uh, ja, het werd uh, dit, dit bij de Telegraaf hun, hun belangrijkste bron is een, uh, een complotdenker die daar van alles bij sleept. en ja. Een beetje Dat is een manier van de inlichtingendienst wordt er... is, ja, die noemt zichzelf inlichting-expert. Ja. Ja, hoe niet. vond je de manier waarop wat Alice zegt, de telegraaf hier Dit is hem. Ja. Heel, heel grote oh. kapitaal. Nou ja, het, het, het past in het patroon wat we eigenlijk uh, de hele tijd al zien als het gaat om Wikileaks. Dat de mensen die erbij betrokken zijn op de een of andere manier uh, uh, zwart gemaakt worden en uh, verdacht gemaakt worden. Hij wordt uh, cyberterrorist genoemd. Hè. Dat gaat toch wel erg ver. Terroristen zijn mensen die mensen doodmaken. Terwijl wat heeft Rob Gronkrijp nu juist gedaan? Hij heeft een video geopenbaard. En dat is dan het enige waar onderzoek naar gedaan wordt. Hij heeft een video geopenbaard waarop te zien is... hoe Amerikaanse militairen, onschuldige Amerikaanse burgers... En, of, uh, uh, burgers en journalisten doodmaken, zonder enige reden. Mm -hmm. ja, en wat willen ze nu precies weten dan, Amerika? Ja, zij willen eigenlijk weten wat hij met Twitter doet. En dat is bijzonder, want daar doet hij niet zoveel mee. Maar ja, hij heeft 3000 followers, hij zet af en toe een berichtje op. Maar hij dit is klinkt geen... veel te zullig, Francisco. Oh nee hoor, dit zijn, zijn Amerikaanse, niet, dat kennen wij in Nederland ook, justitie. Die krijgen een zaak binnen, die gaan onderzoek doen. Die kijken dan, oh, hij gebruikt Twitter. Nou, en die gaan dan niet kijken van waar doet hij dat. Nee, die zeggen gewoon, dat wil, wij willen weten wat hij daarmee doet. En... Ja, wij denken dan altijd dat ze daar verstand van moeten hebben... dat ze zich daarin... Nee, zij zeggen dat is een beetje zoals je een huiszoeking hebt. Als ze bij je huiszoeking komen, doen, dan nemen ze ook van alles mee. Hè? En op het moment dat jij een telefoonboek hebt... waar je één naam in aangestreept hebt... dan heb je dus een adressenbestand. <lacht> dus ja, dat, zo werkt justitie een beetje. Dat ja. doen ze in dit geval ook. Ja, en, het is wel een en, merkwaardige kan, zaak. Kan we weten al maar? dit alleen maar omdat Twitter, het omdat, uh, Twitter het bezwaar tegenaan heeft getekend. Hè? Dus anders zouden we het niet eens weten. Wat voor bezwaar dan? Nou, kijk, zij, uh, zij, justitie benadert dan Twitter. Wij moeten die gegevens hebben en eis dan, dat was een speciale verklaring... dat zij niet bekend mogen maken aan die mensen... om wie die accounts het gaat, dat dat onderzoek loopt. Dat dat verzoek is ingediend. En daar hebben ze bezwaar tegen ingediend. En vervolgens is dat, een paar, uh, in 3 januari of zo, toegekend door rechters. Dus zij mochten de mensen bekend verwittigen ja, dat er iets... En, aan en doet Twitter dat dan uit principe? Ja. Ja, want Twitter heeft zelfs nu ook Google en Facebook opgeroepen. Dat vraag je je dan meteen ja, af. Er zijn meer van, dingen op Twitter. Wat zij hebben gezegd, wij zijn natuurlijk niet de enigen die dit krijgen. Maak jullie ook maar eens bekend dat je dit hebt gekregen. Ja, en zolang dat bezwaarschrift loopt, of hoe je dat dan ook noemt... geven ze waarschijnlijk ook niks, ofwel. Ik denk dat ze... Ze verzetten zich nog, maar ja... Ik bedoel, op een gegeven moment... justitie heeft uh, zeker in het kader van de terrorismebestrijding... allerlei mm. bevoegdheden gekregen. Dus ja, als die je gegevens willen hebben... Uh, dan willen ze gegevens hebben. Het is interessant dat ze natuurlijk ook de Wikileaks-account... zelf van Twitter willen hebben. Daar zitten 600 zoveel duizend mensen op. Hè. En Wikileaks ja. uh, sprak een beetje uh, sarcastisch uh, gisteren. van uh, ja Die zijn dus allemaal verdacht. En dat is wel een beetje... Nou, ja, nou is het wel, hè? Je, je zei van die video. Dat was al lang bekend. Dat is al iets wat ja, vorig jaar... Ja, Grongeip <laughs> zelf ook op zijn site heeft, heeft verteld heeft hij er uitgebreid uitleg over gegeven. Vandaag staat hij in alle kranten. Hij was betrokken bij... Ja, dat de... is oud nieuws. Ja. Maar er moet toch, je zou denken er moet meer zijn. Wat is er bijvoorbeeld waar van wat er ook geschreven wordt in de Telegraaf... Eh, als zou eh, Rob GroenGrijp langs de deuren zijn gegaan als een soort kanvasser... met veel geld om eh, de Wikileaks informatie ondergebracht te krijgen... bij Nederlandse, eh, hoe noem je dat, providers? Allemaal onzin, ja. Wat er natuurlijk is gebeurt is... Ik weet van de Rob, wat hij tegen mij gezegd heeft... is dat hij zich er niet zoveel meer mee bemoeid heeft... Um, dat, ik weet niet of hij dat uit tactische overwegingen zegt... of dat hij dat echt zo is. Uh, dat vond ik op dat moment ook niet relevant. Uh, er is algemeen bekend dat, we, dat er in Nederland... door allemaal mensen pogingen zijn gedaan. Sterker nog, Access for All heeft zelf aangeboden aan Wikileaks... om dat uh, te hosten, die spullen. Dus ja... Het is allemaal alleen maar een soort... tenminste heb ik het idee. Hè? De mm -hmm. verdachtmakerij. Het, het is onzin. We moeten niet vergeten, Rob Gongrijp, daar verscheen al eerder een keer. Dat een jongen die al vanaf zijn zestiende... met computers bezig is, of nog eerder. Uh, in de jaren tachtig al... was er een Amerikaans rapport van het Amerikaanse congres. Daar heeft hij zelf ook heel veel grap over gemaakt. Waarin hij werd ge, gezien als een buitenlandse agent. Hè? Betaald door Syrië, als ik me niet vergis. En wat dan opviel, was dat hij heel de wereld rondvlog... in business class uh, vliegde, uh, uh, uh, uh, seats. Nou, daar werd er nog ook wel heel hard dat nog want dat was gewoon allemaal verzonnen. Ja, hoe ze daarbij komen, het is een raadsel. Maar heb je hem vandaag nog gesproken, toevallig? Nee. nee, nee. nee. En, en je komt met die Apple-computer binnen. Mag natuurlijk helemaal geen reclame maken met die computer binnen. Dat is mijn computer binnen, ja. Is, staat daar nog nieuws in over deze kwestie? Er staat helemaal het borden vol met nieuws. Ja, maar is er nog iets aan toe te niet Geen nieuwe ontwikkelingen. Niet dat ik uh, uh, heb gezien, nee. nee, nee. Maar wat, kun je, wat kun je hier nou uit opmaken? Want als je dit dan zo ziet, dan, dan zou je kunnen zeggen dat uh, volgens Amerika WikiLeaks een soort terroristische organisaties, dat hebben we ook de afgelopen ja, okay, maanden, wat, wat raar is, wat en hier in Nederland is het heel anders natuurlijk. Nee, wat raar is, is justitie doet onderzoek naar Wikileaks op basis van iets wat dagelijks wordt gedaan door journalisten. Krijgen informatie binnen, geheime informatie, publiceren ze. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, die worden daar nooit voor vervolgd. Dat is al opmerkelijk, hè? De mensen van Wikileaks worden iets voor, iets voor het openbaar van iets vervolgd, waar journalisten nooit voor vervolgd worden. Nou, dat is opmerkelijk. En wat je ziet, er zijn, je moet twee lagen onderscheiden, dat de Amerikaanse justitie dat onderzoek doet. Aha. nou ja. Ik snap dat ze in hun maag zitten met de zaak. Maar vervolgens het proces eromheen. Wat in de Telegraaf staat is vervolgens de spin die er omheen wordt gehangen. Hij mm -hmm. wordt verdacht gemaakt. Er Klopt iets niet. Het is een cyberterrorist. En dat past allemaal in het patroon van het criminaliseren van Wikileaks. Ja, en dat maar... zie je hier gebeuren. Dat zie je in Zweden gebeuren. Dat zie je in Engeland gebeuren. Dat zie je eigenlijk overal. Maar tegelijkertijd, een wat LSC zei, is het ook al zo... dat het hier in Nederland wordt daar toch uh, iets anders mee omgegaan. Want daar heeft Wikileaks ook iets heel spannends... en bijna iets, iets heldhaftigs. Ja, maar als je uh, in Nederland terrorist wordt genoemd... heb je wel een probleem. Mm, ja. En, en even wel. over Assange nog, tot slot. Ja. Want die moet morgen, geloof ik, voorkomen uh -huh. in dan wat, wat verwacht jij daarvan? Dat is de, de grote man van WikiLeaks, die ja. dus inderdaad is opgepakt. Ik heb geen idee, dus we moeten afwachten. Ik kan je er meer over zeggen. Nee, nee, nee, gewoon, het, het, het, het, volgens mij, het gaat erover of die uh, uitgeleverd wordt aan Zweden, ja of nee. Nou, dat gaat de rechter beslissen. Volgens mij weten nee. wij niets, ik doe ik zelf niet aan astrologie... weten wij niet wat de rechter daarover in zijn hoofd heeft. Dus ja, moeten we afwachten. Uh, ik zou het nog steeds rampzalig vinden... en dat deze de zaak bewust dat weer, of het rampzalig is overdreven... maar ernstig vinden op het moment dat je hem aan Zweden uitlevert... is de kans toch wel heel groot dat hij via een omweg naar de Verenigde Staten gaat. Ja. En uh, dat, ik denk, toch meen toch serieus dat wij... Uh, erg moeten waken dat dat gebeurt. Want nogmaals, hij heeft niets gedaan wat jij en ik ook niet zouden doen. Hè? Hebben, hij heeft informatie gekregen, die maakt hij openbaar. Dat doen wij ja, ook. Ja. Dat is ja. geen... en maar er zijn ze... heel veel mensen die vinden dat dat heel erg gevaarlijk kan zijn. Ja, wat ze de, ja dat vinden ze van de journalist in het algemeen. Wat, wat er, wat er, moet, wat er uh, van gemaakt wordt, is dat het een soort spionagecomplot is. Hè, daar past dit onderzoek uit. De Verenigde Staten probeert voor elkaar te krijgen... dat ze de zaak kunnen maken dat Grongrijp en de Zijnen... Uh, en, en Julian Assange eigenlijk spionage hebben bedreven. Want daar kan je iemand voor straffen en voor wat ze nu gedaan hebben. Maar jij je zegt, als er al iemand gestraft moet worden, ligt dat een stap daarvoor. Namelijk de mensen die de informatie daadwerkelijk op wat voor manier dan ook gekregen hebben of naar buiten gebracht hebben. Die jongen die vastzit, die ervan verdacht wordt, ja. die heeft iets gedaan wat hij niet mag doen. Namelijk geheime informatie openbaar ja. gemaakt. Goed, Francisco, wij wachten morgen af. En uh, bedankt voor je commentaar. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar een aflevering uit onze serie. Uiterst korte documentaires. Ze duren namelijk maar één minuut. Pst, één minuut. Er was één keer waar ik had uh, um, door een rode lik gegaan met mijn fiets... en de politie stopt mij. En ik was... Oh, nee. So, dus begin ik met een heel groot verhaal over mijn vriendin. We zijn op vakantie en zij heeft ontzettend um, veel problemen met spelpoep. En ik heb heel veel details gegeven. And suddenly, after eating a shawarma... ...she got the worst diarrhea on the street... ...and she had to run. En to... um, ik moet een medicijn halen van de tragies voor haar. En <laughs> ze hebben het verhaal zo vies gevonden... dus ze zei, oké, okay, doorgaan. Ze <laughs> so moeten slim zijn. <laughs> je voelt niet... Act as a citizen, weet je. Je voelt een beetje tweede klas. Maar ja, als je krijgt hier voor dan voelt het waard. Hier woon ik. En het voelt goed. U hoorde één minuut gemaakt door Maartje Duin. Het gaat slecht met Turks-Nederlandse jongeren. Ze hebben problemen met uh, arbeidsparticipatie, met schooluitval... met psychische gezondheid en huiselijk geweld. En ze hebben het gevoel dat ze tweede-rangs burgers zijn en dat ook blijven. Dat schrijven tien bezorgde Turks-Nederlandse professionals vandaag in een uh, open brief. Die is te lezen in uh, de Volkskrant. En wij gaan erover praten met uh, Aydin Akaya, voorzitter van de inspraakorgaan Turken. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En met Erdins Satchan, voorzitter van de Stichting Nieuwe Generatie. Dat is een uh, club met vier netwerksites waarvan de meeste leden van Turkse afkomst zijn. Jullie zitten er middenin, zou je kunnen zeggen. Dan begin ik even met uh, meneer uh, Akaya. U heeft het artikel gelezen in de Volkskrant. Voelt u zich aangesproken? Nou, het is uh, wat ik uh, las, was uh, dat wat we al uh, wisten. En ja, nou goed, nu is het uh, bredere publiek die dat. Uh, ja kan tot, tot zich nemen deze informatie, zeg maar. Maar het is wel voor u herkenbaar? Nou, dit is uh, zeer uh, herkenbaar. Uh, als je kijkt naar uh, de werkloosheid onder de Turkse jongeren... Uh, dat die vergeleken met uh, Nederlandse jongeren... daar zit een hele grote kloof tussen. Als je kijkt naar de laatste tijd... is dat weer met vier punten gestegen de werkloosheid. Als je verder kijkt naar het uh, onderwijs... we wonen hier al 60 jaar in Nederland. Als je kijkt naar de feiten... Is dat de Turken nog steeds 2,5 jaar achterstand hebben uh, als het gaat om uh, de taalontwikkeling? Ja, even, even voordat we verder gaan op de inhoud, uh, uh, nog even naar uh, uh, meneer Satjan. Hoe heeft u dat artikel gelezen vanmorgen? Met een lichte verbazing, want in mijn pra praktijk zie ik het uh, heel anders. Hoe bedoelt u dat? Uh, in welke praktijk? Nou, in, in, de zin continu van, in, in mijn ervaring, hè? want het zijn tien individuele mensen die hun praktijkervaring volgens mij verkondigd hebben. Het is niet gebaseerd op een degelijk onderzoek. En dat is hun eigenlijk, natuurlijk hun eigen recht en ze geven een signa signaal af. Maar in mijn uh, ervaring is het, zie ik het heel anders. Uh, we zien eigenlijk dat het uh, steeds beter gaat met de Turkse jongeren. En Paul Schnabel van CBS heeft gisteren in Binnenhof verteld... dat 40% van de Turken en Marokkanen instromen naar HBO en WO. Dat is een prima stijging. Kortom, u herkent, u herkent dit helemaal niet? Nou, er zitten natuurlijk uh, wat waarheden in. Hè? Uh, de, de, de Turkse gemeenschap en uh, de allochtone gemeenschap loopt op uh, sommige vlakken achter. Maar dat kun je ook zeggen over uh, de Hollanders uh, van achterstaanswijken die ook moeite hebben met het vinden van een uh, werk. Het is geen Turks probleem, zegt u? Het is geen Turks probleem, nee. Het is een probleem van achterstandsgroepen. Ja, ik, ik zie het meer sociaal. Uh, we hebben in mei een boek uitgebracht uh, met als titel Turks afkomst Nederlandse toekomst... waarin mm -hmm. 47 uh, young professionals aan het woord komen. Dat zijn allemaal jongeren die hard geknokt hebben. Wel harder dan misschien de autochtone gemeenschap. Maar die het wel gehaald hebben. Die zijn Goed. heel succesvol in hun. U zegt, hun, u ziet het meer sociaal. Laten we daar dan eens uh, op ingaan een beetje dieper. Meneer Akaya, er wordt bijvoorbeeld gezegd in het uh, artikel van vandaag in de Volkskrant dat die jonge Turkse Nederlanders, hoewel hier geboren, zich toch niet welkom zouden voelen, zich buitengesloten voelen. Nee, maar dat uh, klopt ook. Kijk, ik kijk niet vanuit een roze bril en ik ga ook niet vanuit mijn gevoelens praten. Ik kijk naar uh, feitelijkheden, onderzoeken die zijn gedaan en ook uh, naar de geluiden die we krijgen. Ik heb uh, studentenverenigingen gesproken van Vrije Universiteit Amsterdam, Turkse studentenverenigingen... En ik schrok daarvan. Acht van de tien uh, jonge mensen die daar met mij in gesprek waren... melden dus dat zij toch geneigd zijn om straks, wanneer ze diploma hebben... om in Turkije iets te doen. En daar schrik ik heel erg van. Uh, de Nederlandse overheid uh, investeert in je opleiding... en die zijn we straks uh, kwijt uh, uh, naar Turkije. Ja, en waarom gaan ze weg dan? Wat zeggen ze dan tegen u? Nou, wat ik meekrijg is de, de verharde klimaat hier. Uh, de opmerkingen van de heer Wilders... en uh, doorcijbelen van die opmerkingen ook naar de samenleving. En daarbij voelen mensen zich uh, dus niet meer uh, serieus uh, genomen. En ik ken heel veel voorbeelden waarbij de studenten... Uh, uh, zelf de brieven zowel in een Nederlands achternaam... als in een Turks achternaam hebben gezet. En bij de Nederlands achternaam werden ze allemaal wel uitgenodigd... en met hun eigen achternaam niet. En daaruit blijkt dus dat weer keer op keer... Uh, signalen krijgen dat ze niet welkom zijn. En anders dat zij geen kansen krijgen in de Nederlandse samenleving. En het zijn wel kinderen die hier in Nederland geboren en getogen zijn. Meneer Satjan, ziet u dat ook in uw omgeving? Mensen die hier wel hun opleiding voltooien... maar vervolgens niet weten hoe snel ze naar Turkije terug moeten? Of nou, er, zijn voorbeelden van, er zijn schijnend voorbeelden van mensen die moeite hebben met het vinden van een baan. Maar dat zie je ook bij Marokkaan, Afghanen, mensen uit Zuid-Amerika misschien zelfs Grieken. Uh, dus uh, dat, de, de, dat het Volkskrant dit heel erg groot oppakt en uh, met alleen maar de Turkse gemeenschap hier uh, positioneert. Vind ik, dat vind ik dus overtrokken, dat vind ik overdreven. Uh, er zijn natuurlijk uh, problemen en er zijn jongeren die nadenken om naar Turkije te gaan. Maar de aantallen die dat doen, dat uh, valt nu nog mee. Uh, het zijn wel de jongeren die succesvol zijn. Het zijn wel de jongeren die uh, het gemaakt hebben, dus er is wel er is kans op brain drain. Maar ik denk dat dat getallen zijn van, uh, ik heb dat niet onderzocht, maar ik hoor dat 1500 per jaar uh, wegtrekken en dat zijn normale uh, ja, cijfers. Ja, maar 8 van de 10, zegt meneer Akaya, is dat niet iets waar je dan toch een beetje van moet schrikken? En, en, dat... en ziet u het dan toch niet allemaal iets te rooskleurig in? Nee, natuurlijk niet. Kijk, het zijn acht van de tien. tien studenten heeft hij gesproken. Maar er zijn, uh, wij hebben 1700 leden. Ik uh, ben van plan om daar een onderzoek naar te doen hoor. Maar uh, ik zie in mijn omgeving en in mijn netwerk bij hun komsten niet dat er een hele grote groep is die weg wil gaan. Dus uh, mijn ervaring, dat is dus het mooie hierin, hè? iedereen heeft een andere ervaring, in mijn ervaring zie ik dat dus niet. Ja, maar het is belangrijk... Uh, ben ik nog steeds in de uitzending? Ja, hoor. Kijk, uh, mij gaat het erom uh, dat er een signaal wordt afgegeven... of ze nou daadwerkelijk uh, wel of niet gaan is niet relevant. Maar als een grote deel het idee heeft... dat vind ik een zorgelijke situatie. Ja, want wat kan er gebeuren? Want uh, in dat artikel, dat is een lang artikel... wordt bijvoorbeeld ook gesproken over het feit... dat jongeren dan vatbaarder zijn voor radicalisering... als ze het idee hebben dat ze hier zich niet echt thuis kunnen voelen. Nou, ik, ik heb daar echt levendige voorbeelden van. Uh, kijk... Op het moment dus dat uh, tien jaar geleden uh, kwam je in een uh, Nederlands café uh, als buitenlander. En je deed met iedereen mee. En op het moment dat mensen vooroordelen over je hadden, die bespraken ze met elkaar. En dat gebeurde niet openlijk. Als je nu kijkt, en ik ben een man van het veld. Als je nu kijkt, dan zie je dus dat in het openbaar, dus openlijk uh, over allerlei uh, zaken geroepen. Uh, en geschreerd wordt, ongenuanceerd. Noem dus eens een voorbeeld dan. Ervaren, mensen die dat ervaren, die trekken zich terug naar hun eigen huis. Want die voelen zich daar niet meer lekker. Want ze gaan voor de gezelligheid. En als ze dan continu uh, dingen moeten gaan verdedigen... wat in de samenleving uh, afspeelt... en wat uh, een politieke partij, een Tweede Kamer, iets roept... dat zij door naar de samenleving. De mensen gaan zich terugtrekken naar de moskee... gaan zich terugtrekken naar de cafés. Als je kijkt naar de stad waar ik al woon... dat je acht, negen Turkse cafés hebt... Uh, in één, uh, zo'n stad, met uh, ja, uh, 4000 Turken... ja dan denk ik van, uh, van de ene kant... hey, uh, Turken zijn ondernemend. Maar van de andere kant... Een, uh, een Bomvolle café, uh, ja, dat draagt niet bij uh, aan de integratie van mensen. Mensen, uh, u had het net over uh, radicalisering. Ik vrees dat op het moment dus dat je als samenleving je handen uh, wegtrekt uh, van een uh, groep.. Uh, dat betekent dus dat anderen uh, hun uh, kansen gaan grijpen. Het meneer Sajjan, uh, bracht... is dat, is dat uh, inderdaad een, een, een gevaar? Als uh, Turkse jongeren denken uh, in het café uh, met Nederlandse jongeren... voelen wij ons niet welkom. Ze trekken zich terug in hun eigen kring, bijvoorbeeld in moskeeën. En Turkse moskeeën hebben nog steeds veel contacten... met uh, uh, de religieuze groeperingen in Turkije. Die houden zo hun greep dan ook op die jongeren. Is dat een, een, een reëel gevaar? Nou... Dat is niet zozeer zeker de moskeeën. Ik zie meneer Akka ja, geef uw antwoord. <laughs> en daarna bent u aan de beurt om meneer zeggen. Ja. Ik zie de moskeeën niet als een gevaar. Alleen ik zie een ontwikkeling dat mensen de moskeeën, de cafés, uh, gaan uh, terugtrekken. En daarnaast zullen er groeperingen zijn. En of dat nou extreem nationalisme... Uh, of dat nou is extreem radicale moslimgroeperingen... die kunnen dus hun kans gewoon zien om juist dit soort uh, groepen... die in een uh, onzekerheid zitten om die te kunnen beïnvloeden. Dus het gevaar zit er niet zozeer in de moskeeën. Maar op het moment dat je daarnaast nog andere groeperingen hebt, die kunnen daar ook invloed op uitoefenen. Die kans is aanwezig. Nou, meneer Satjan, even een reactie graag. We moeten ervoor waken dat we de eerste generatie, de tweede generatie, niet verwarren met de derde en de vierde generatie. Ik ken in mijn omgeving jong professionals, academici, HBO's die niet naar een café gaan. Absoluut niet. Ik ben er ook nooit geweest. Je um, bent nog nooit in een café dan... geweest. Wat krijgen we nou? Nee, ik bedoel een Turkse café. Oh, een Turkse oh. café waar... Nee, ik maar Jammer. ...en rum uh, <laughs> wordt gespeeld, Turkse versie. Nee, dat, dat doen uh, mijn uh, vrienden en mijn uh, academici uh, doen dat niet. Mm -hmm. uh, dus dat is één. Ten tweede. Uh... De jongeren, kijk maar naar wat vragen zij op 30 november in 2010. Eh, Ondernemerschap floreert onder Turken. Elsevier heeft het geportretteerd. 26 succesvolle turks Nederlands. Ja. Ik wil eigenlijk continu opduiden dat er enorm veel successen zijn. En die worden helaas niet, eh, die krijgen niet de aandacht die eh, slechte gevallen wel krijgen. Ja, want vindt u eigenlijk dat als je zo'n artikel schrijft in, uh, in de Volkskrant, dat die hele Turkse gemeenschap in de slachtofferrol kruipt? Ik vind dat heel zorgelijk, ik vind dat heel slecht. Ik heb ook sms-berichten gehad van uh, termen als belachelijk en onzinartikel. Zo ver wil ik niet gaan, want het zijn uh, praktijkervaringen van die individuele mensen. Maar het is wel, ja, ik vind het uh, niet fijn... Het mag fijn. niet het overal beeld worden, vindt u? Precies, het wordt, er wordt enorm gegeneraliseerd en uh, zo zit het niet in elkaar, echt niet. Nou, kijk, ja, kijk, natuurlijk, er gaan uh, heel veel dingen uh, gaan goed. Ik weet ook dat er op dat moment verhoudingsgewijs... Uh, meer Turkse ondernemers zijn dan Nederlandse ondernemers... verhoudingsgewijs, die gaan ook goed. Maar dat wil niet zeggen dat je op één of meerdere uh, succesfactoren... alle anderen uh, niet moet gaan benoemen. Het, het zou te makkelijk zijn en dat is hetzelfde als van... ja, overdag zie ik geen sterren, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Dus ja. er zijn uh, degelijk wel, als je na 50, 60 jaar dat je in Nederland woont... dat er nog steeds mensen die hier geboren worden, 2,5 jaar... Taalachterstand heeft, dan vind ik dat een zorgelijke situatie. En dan kunnen we wel zeggen van, nou, we moeten een aantal successen naar voren halen, maar successen zijn successen en die gaan hun, die vinden hun wel, weg wel. Maar ik vind het nog steeds raar, dat als je kijkt naar de werkloosheid, naar het onderwijs, en het is ook toch triest voor woorden dat een Docent tegen mijn zoon moet zeggen. die geschiedenisleraar wil worden in het tweede jaar zit. Ja, sorry, maar vanwege je achternaam is het lastig uh, om stage te vinden. Wij zullen, wij zullen je daarbij uh, toch uh, proberen te helpen. Nou, zover zijn we. En dan kunnen we wel succesverhalen naar voren halen. Maar een andere kant is ook een realiteit. Ja. En die realiteit. Ja mogen we best melden. En, en, en dat heeft u vandaag met... gedaan in een uh, artikel in uh, de Volkskrant. We moeten het hierbij laten. Mag ik u beiden danken voor het uh, meepraten over dit onderwerp? Het laatste woord is er vast nog niet over gezegd. Ja, ja. Aydin Akaya, voorzitter van inspraakorgaan Turken. En uit uh, Tilburg kwam hij. En Erzin Sajjan, hij is voorzitter van de stichting Nieuwe Generatie. Dank u wel. Dank je wel. Heel bedankt. En wij gaan luisteren naar Freeman's Pick-up uit Zwolle. Gaan jullie gang? I'm dreaming of a better day for you and me to come For peace of mind and east to sway and carry us away care okay. Up met het nummer Dreaming of a Better Day van hun cd Traveller. Ze komen uit Zwolle en zijn daar aanstaande vrijdag ook te zien. In Café Living Room treden jullie op. Okay. Verder nog in het land optreden de komende weken? Of is dat een beetje de thuiswedstrijd? Uh, nou ja, we, we hebben vrijdag de thuiswedstrijd. En, uh, uh, nou, we hebben februari hebben we nog... En optreden staan in De Amer, in een heel klein dorpje in Drenthe. Heel mooi. Ja. Nou, u kunt het zien en volgen. Ga naar onze site voor meer informatie. www.villavp.nl Een uitdaging voor de deelnemers. Holland-Doc presenteert uit Zuid-Amerika. Een droom voor de thuisblijvers. Rob Muns en Atten van Amerongen doen Dakar. Twaalf weken lang. Elke zondag de Dakar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 NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Dit is Radio 1.